Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden. VVD-leider Rutte beloofde de partijleden dat hij de instroom van asielzoekers zal terugdringen. Dat zei hij op het najaarscongres van de VVD in Rotterdam. Volgens Rutte kan het land anders niet verder. Eerder kwam de VVD-fractie in opstand tegen de wet van VVD-staatssecretaris Van de Burg... die gemeente kan dwingen asielzoekers op te vangen. Op het congres komt een groep VVD-leden in verzet tegen wat ze de dwangwet of spreidingswet noemen... Ze komen met een motie die VVD-leden vraagt de wet weg te stemmen. EU-commissaris Timmermans is somber over de uitkomst van de klimaattop in Egypte. De landen zijn het nog niet eens over een klimaatschadefonds voor arme landen... terwijl de top gisteren al zou worden afgerond. Timmermans zal liever geen resultaten zien dan een slecht resultaat. Ook klimaatminister Jetten maakt zich zorgen over de afloop van de top.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 En je staat nu bovenaan, dus dan word je kampioen. Dat is de bedoeling. En uh, verder gaan uh, we voor Pieter. Ja. Ja. Hans, eventjes wie is Hans Hoogendoorn? Vertel eventjes. Nou, Hans Hoogendoorn woont uh, inmiddels uh, zo'n 40 jaar in het Zandvoortse. Uh, hij heeft uh, altijd uh, bij de provincie Noord-Holland uh, gewerkt uh, gedurende die tijd. Toen hij uh, met pensioen ging, met zijn 58e jaar, toen uh, werd lid van de politiek bedrijf. Dat is op zich niet zo vreemd, want met de provincie dan ben je natuurlijk... Ik was. Uh, hoe lang, eens... lang is het geleden dat je 58 werd? De hele tijd. <laughs> de hele tijd. Dat is uh, meer dan 14 jaar geleden. 14. Dus dan kun je uh, ongeveer uitrekenen hoe oud die Hans-Hoogdoor is. Okay. Maar uh, de, toen uh, in 1998 uh, uh, uh, ben ik gevraagd door de partij of ik beschikbaar was... eventueel als wethouder. CDA. Van CDA. En ik ben wethouder geweest van 1998 tot 2006...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 Is, maar er is iets mis Hoe zou dat komen? Hier toch ik alleen Niemand om me heen In mezelf te doen.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 Heerlijke muziek is dit, erop. Goed uitgekozen. Nee, Albert-Jan heeft het uitgekozen, Albert-Jan Vos. Maar jij hebt het gedraaid. Ja, ja, ja, ja. Goed, lieve luisteraars, uh, u bent weer live verbonden met de studio van ZFM. En uh, we hebben het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wilt u reageren, dan kan dat. U kunt gewoon bellen. 023 57 303. 57-30-393. En ik zit hier aan tafel met Hans Hoogendoorn. En het eerste blokje even zitten terughalen. Hans, wat heb jij veel gedaan voor Zondvoort? En wat doe je nog heel veel voor Zondvoort? Uh, Britje, hebben we het over gehad. Trans Brits komt eraan. Uh, word je weer kampioen? Uh, zoals het nu eruit ziet word ik voor de woensdag en de donderdag beide kampioen dit jaar. Met een partner doe je het altijd, hè? Ja, oké, okay, ah. maar je doet het maar. Ja, nee, maar inderdaad, dat... Uh...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 Uh, met een uh, wat, uh, wat wat heel losse uh, bebouwing. Niet een echt duinlandschap. Maar uh, wat ik ervan weet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 als je die camping Zandervoeren zit, zit, daar uh, zitten mensen, die, ook mensen die het wat minder kunnen betalen. Die zitten er ook bij die het uitstekend kunnen betalen. Maar dat is een fantastische gemeenschap. Ik bedoel, uh, daarom leg ik even die link uh, in 1998. Toen werd ik daarmee geconfronteerd. Uh, enerzijds. Waarmee geconfronteerd? Nou, met de, het gebeuren rond die camping en rond die voetbalvelden. Want in 1997, toen was het uh, hele gebeuren, uh, dat trein. Dat was eigendom van het Bisdom Haarlem. En de Bisdom Haarlem heeft toen het hele gebeuren verkocht aan een, een, een drietal ondernemers uit Zoffen. gaan nu even met grote stappen doorheen. Ik ga weer even terug. Ja, ga maar terug. Hans, uh, dat terrein. Van wie was dat terrein? Dat terrein was eigendom van het Bisdom Haarlem.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 Uh, op de binnentrein van het circuit. Dat was opgelost. Maar tegelijkertijd speelde de camping. En er kwam weer typische Zandvoort. Dus ik had ook toerisme en economie. En toen liepen er weer een paar mensen in Zandvoort. En misschien goed als we dat straks naar de actualiteit brengen. Ja, dat was toch ook allemaal niks. Al die campinghouders, zonden wel 450 wagens. En met zo'n 2, 3, 4 mensen in die wagens. Brandgevaarlijk.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 Hoog door de blij uh, dat, uh, dat het allemaal zonder ruzie ge uh, gebeurd was. Prachtig poldermodel. Stop. Ik stop Ik, even. ja. ja want, want er waren nog veel meer mensen ja, blij. Nu, nu ga je even heel snel... We gaan weer even terug naar de camping. Ja.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 uh, hoe, hoe los je dat op? Om te zeggen van, uh, jij moet uh, weg. Of uh, ja. de man overlijdt en de zoon zegt, ik wil daar gaan zitten. Ja. En dan zeggen je wegwezen. Nee, maar er zijn, nou, daar, daar wordt nog wel rekening mee gehouden. Maar er waren ook mensen die zeggen, nou op een gegeven moment, dan houdt het van mij op. We zijn oud. En, uh, en tja, het kost natuurlijk ook nog een beetje geld om dat allemaal netjes uh, te, uh, te onderhouden daar. Bovendien moet er ook pacht betaald worden. Uh, in mijn beleving, wat ik uh, toen de tijd allemaal van meegemaakt heb, is op een...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 I think it's me me En wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken. Oh, wat cool. Dat was uh, Rob de Nijs. We gaan door met uitstand voort in Alzheimer Toren. Ja, Rob de Nijs met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 Ja, en je zegt zelf, alle milieugroepen die vaak in de protestsfeer voorop lopen, die heb je allemaal mee. Nou, je staat het spijker op zijn kop. We hebben het over, uh, hoe heet het die stichtingen? Stichting Duimhout. het uh, Waternet, uh, Natuurorganisatie, Stichting uh, Duimhout. Omwonenden, Gemeente. alle partijen, iedereen is ermee eens. Iedereen ziet het zitten. Het is geblokkeerd nu. En het is nu geblokkeerd door het amendement.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 de provincie benaderd wordt, dat er bestuurlijk overleg gaat plaatsvinden. Dus het gemeentebestuur van Zalzvoort. de stichting Duinbehoud, Waternet en anderen met de provincie. En dat indringend wordt gevraagd om die zaak te heroverwegen. Want het zaakje ligt op het ogenblik echt op zijn kont. Dat is heel triest. Ik kan het niet diplomatieker zeggen, het ligt op zijn kont. Maar het betekent voordat er een, een, een, een groen licht komt, dan ben je zo weer een half jaar verder. Nou, dat is het probleem.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 En daar gaat het toch uiteindelijk om. We hebben de jeugd lekker aan het sporten krijgen. En uh, ja, die oude dingetjes... die, die moet je ook op een gegeven moment vergeten. Heb jij een, een, een goed gevoel... als je terugkijkt naar de SV Zondvoort nu? Uh, ja. Dat ze eindelijk weer bij elkaar zijn... Z75 en Zandvoort mee hebben? Ja, daar heb ik echt een lekker gevoel bij. Maar het, het, het is, ook dat was zo. Ik bedoel, ik ben zelf vroeger was ik, voetbalde ik op mijn niveau... dat was een heel bescheiden niveau... bij Zandvoort 75... Ook daar was een heel eigen cultuurtje. Salvo had ook een heel eigen cultuurtje. Nou zie je dat die twee culturen uh, eigenlijk moeten integreren op het terrein. En dat gaat, uh, dat, dat gaat zeer behoorlijk. Maar toch, af en toe hoor je nog wel eens nostalgische geluiden over Salvo 75 hoor. En over Salvo Dat ze dan zeggen. Weet ja, je nog wel de stichting Kapklus en dergelijke? Ja, exact. Ja, natuurlijk. En dan ja. hebben de mensen nog gelijk in ook. Want dat was ook een fantastische gemeenschap, Salvo het 75. Maar ja.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 Hans Hoogendoorn, op de camping met open Henk. Dit hebben we nog nooit meegemaakt hè, op Sandervoerden. Nee, dat niet, maar dit is natuurlijk fantastisch zoals hij dat doet. Hè? Die Rob heeft gelijk een adequaat stukje muziek ertussen. Zo hoort het, Rob. Ho hoe hij wel. dat doet, weet ik niet. Maar nee, hij zit met een computer het. voor zich. En elk toverwoord heeft hij meteen op de computer staan en kan hij uitzenden. Uh, Rob Harms, je bent geweldig. Maar daarvoor heb je ook 21 jaar geleden deze omroep opgericht.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 Doen dat nu wel. hebben nu argumenten gezien die aangedragen zijn. En nu is voor driftig bezig samen met anderen om de provincie te gaan benaderen. Dus toen is het dat Sond dat niet gezien heeft. Nee, ze hebben het niet kunnen zien. Ik heb, ik heb uh, gezien hoe erop gereageerd is. Dus niemand wist het, toen kwam ze. Als een uh, kwam het uh, bij de behandeling van die uh, structuurschets Noord-Holland aan de orde. Zelfs het wist het niet. En ze hebben hun best gedaan, want denk erom dat met name ook de ontwikkelatie zat, er bovenop om te weten wat gebeurt er.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 De keur, volgende week zaterdag van 12 tot 1 in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik wens u een zonovergrote weekend toe. Dit was het. Pieter Joustra. Tot volgende week.